9 uur. Het NOS-journaal. Door Megens. Bij Egel Nederland verdwijnen ongeveer 300 arbeidsplaatsen... zo'n 5 van het personeelsbestand. De verzekeraar zegt dat de banen worden geschrapt... om de organisatie kleiner en slagvaardiger te maken... en beter in te spelen op de razendsnelle veranderingen in de wereld. De plannen gaan gepaard met gedwongen ontslagen... maar hoeveel dat er worden is nog niet duidelijk.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 Het is zo goed als zeker dat het voorstel het haalt door steun van de oppositie... maar onduidelijk is nog hoeveel steun Merkel krijgt van de regeringspartijen. Er zijn aanwijzingen dat een aantal van de eigen parlementariërs tegenstemt. Dat zou afbreuk doen aan het prestige van de bondskanselier. De tijd die mensen hebben om een brandend huis te ontvluchten... is in moderne huizen nog maar drie minuten. Brand is daarmee sneller dan de brandweer... met een gemiddelde aanrijtijd van acht minuten blijkt uit informatie van de Brandwonderstichting... in het kader van de Nationale Brandpreventieweken komende maand. 30 jaar geleden was de vluchttijd nog 17 minuten. Die tijd is flink korter geworden door de betere isolatie van woningen. Rook en giftige gassen verspreiden zich snel en blijven langer binnen huis. En ook bevatten moderne meubels vaker brandbare stoffen. Het weer vanochtend verdwijnt de mist en dan is er volop zon. De temperatuur loopt op tot 22 graden langs de westkust en plaatselijk 26 graden in Limburg. Ook morgen in het weekend veel zon en relatief hoge temperaturen. Aan we bij verkeersinformatie. In Maastricht staat het verkeer stil door een ongeluk op de Noorderbrug richting de A2. Daarom verzoekt de politie automobilisten om om te rijden via de Kennedybrug via de N278. In totaal 175 kilometer vinden nog. Opvallende zaken op de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam. Bij Barneveld 3 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Roosteren en Eurmond 3 kilometer. Daar is na een ongeluk de linkerrijstrook dicht. Op de A15 de hem richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld en Alblasserdam 11 kilometer. De Noordtunnel is inmiddels weer vrij. Op de A18 vanaf Varsenveld naar 7 naar 4 kilometer bij Oudijk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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Minister van Volksgezondheid Schippers wacht een zware dag. De Tweede Kamer heeft een hele mand vol appels met haar te schillen. Zomaar eens even schakelen met onze Haagse redactie. Maar eerst naar de wapenvergunningen in Nederland. Want na de schietpartij in Alfa aan de Rijn... ontstond er discussie over die wapenvergunningen. Over een uur presenteert de Onderzoeksraad voor Veiligheid... een rapport over wapenvergunningen. Onze redacteur Justitie uh, vocht uh, die vergunningen, die wapenvergunningen. Ilan Sluis um, is al in Den Haag. Uh, Ilan, wat heeft de raad onderzocht? Nou, ze hebben uh, kort gezegd uh, onderzoek gedaan naar het stelsel van legaal wapenbezit in Nederland, zoals ze dat zelf noemen. Dus uh, dat kan heel breed zijn. Ja, heel, heel breed. Want uh, is dat zo ingewikkeld? Uh, nou, kennelijk wel. Kijk, er zijn natuurlijk een aantal partijen bij betrokken. Niet alleen de politie die moet toezien op die wapenvergunningen. maar natuurlijk ook uh, uh, schietclubs uh, die zich aan regels moeten houden. leden van schietclubs die zich aan regels moeten houden. Uh, en zoals in het geval van uh, de schietpartij in Alphen aan de Rijn hebben gezien. natuurlijk ook een geestelijke gezondheidszorg die met dit soort zaken te maken krijgt. Dus ik ben benieuwd hoe breed het onderzoek is, uh, is geweest. Wat verwacht je van het rapport inhoudelijk? Ja, uh, iedereen doet er heel erg geheimzinnig over. Ook de onderzoeksraad zelf. Uh, en zelfs de minister die krijgt vanochtend pas het rapport aangeboden. Dus het is heel moeilijk in te schatten wat er in komt te staan. Mm -hmm. Maar we hebben de laatste tijd natuurlijk zelf ook wel wat onderzoek gedaan... naar hoe het zit met de wapenvergunningen. En zelf ook al geconstateerd dat er nogal wel wat aan schort. De politietop die heeft weinig zicht op hoe het is gesteld... met de controles op die wapenvergunningen. Het heeft weer te maken met het systeem dat met het ze het gebruiken. Systeem, precies, ja. en, en dat systeem dat is natuurlijk ook al een keer... door de inspectie Openbare Orde en Veiligheid onderzocht. En uh, daar is wel wat kritiek op geweest... Uh, inspectie Openbare Orde en Veiligheid voor de Goede Orde... is een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Uh, en ook binnen de politie weet men wel dat het natuurlijk de een en ander aan schort. Dus ik ben benieuwd wat de onderzoeksraad uh, daarover gaat zeggen. En uh, nou ja, verder ben ik dus ook benieuwd uh, uh, hoe breed ze het onderzoek hebben, hebben gemaakt. Ja, het kan waarschijnlijk niet zo zijn dat het allemaal blijft zoals het is. Hè? Dat gevoel heb je niet, maar ja, nee. je, je weet het nooit. Ze hebben natuurlijk ook wel gekeken van hoe heeft dit stelsel nou uh, bijgedragen aan uh, het, de, de schietpartij in Alphen. In hoeverre heeft het stelsel gewerkt in dit geval. En het kan natuurlijk best wel zijn dat uh, ondanks dat er van alles aan schort. Het uh, in Alphen misschien niet tot, uh, tot uh, uh, uh, uh, grote problemen heeft geleid in die zin dat, dat het stelsel daar uh, uh, schuldig aan is. Nee, en het is een extra interessante dag, want er verschijnt nog een rapport. Hè, naar aanleiding van die schietpartijen al van de Rijn. Ja, dat klopt. Ja, ja, uh, toevallig of niet, dat weten we eigenlijk niet. Maar ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg komt vandaag met een uh, rapport. En in dat rapport uh, wordt vooral uh, beoordeeld of de GGZ Rivierduinen, waar uh, Tristan onder behandeling was, uh, of die de risico's uh, uh, adequaat hebben beoordeeld. Of ze goed hebben gehandeld, of ze de risico's goed hebben ingeschat. Of ze de juiste signalen hebben gekregen. Uh, en ook dat wordt tegen tien uur bekend. Oké, okay, nou. Al wat te horen op Radio 1. Ilan Sluis, dank je. In de Amerikaanse staat Massachusetts is een man opgepakt... die van plan was een aanslag te plegen op het Pentagon in Washington. Dat wilde hij doen met kleine, op afstand bestuurbare vliegtuigjes vol explosieven. En de plannen die hij daarvoor had, waren al in een vergevorderd stadium. Correspondent Wessel de Jong in Washington vertelt wie die man is.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 Dan naar Rotterdam. Groeiend verzet tegen een nieuwe tunnel onder de Nieuwe Maas. Twee opties liggen op tafel. Vooral het traject bij Vlaardingen. De Blankenburg-tunnel ligt onder vuur bij natuurbeschermers. Toch is deze variant de favoriet van de bedrijven in de haven. Tot frustratie van Dirk Kunst van Natuurmonumenten. Ja, dat hoop ik, hoop ik toch niet. Daar zijn we zeer op tegen. We hebben hier zo een kaartje van dit gebied. Met uh, inderdaad het uh, vele groen. Maar ook de rode lijnen. Waar dan eventueel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 Met dit gebied gaat het gewoon hartstikke goed. En we zijn eindelijk keihard bezig om dat... Uh, om dat we zitten echt goed in de lift, zeg maar. En nu, en nu krijgen we dit. Na Dirk Kunst van Natuurmonumenten... Uh, sprak Hendrik Willem Hofs ook met Delta Links. Dat is het bedrijf dat de bedrijven in de haven vertegenwoordigt. Wim van Sluis, voorzitter van Delta Links. De koepel van uh, havenondernemers. De haven in Rotterdam wil heel graag zo'n nieuwe tunnel. Maakt het u wat uit of het die Oranje- of die Blankenburg-tunnel wordt? Nou, in principe hebben we gezegd... Uh, zo westelijk mogelijk, omdat het dan het grootste gebied echt ontsluit. Uh, als we kijken naar de business cases... dan is de Oranje Tunnel vele malen duurder dan de Blankenburg Tunnel. En we hebben wel haast, want uh, die tweede maasvlakte kon dadelijk uh, onstream, zoals we dat zeggen. 2013 begint dat. En we gaan vastlopen, dus uh, je ja, moet ook een beetje praktisch zijn. Dan kiezen we denk ik voor de Blankenburg Tunnel. Maar dat betekent wel dat er een uniek stukje natuur uh, waarschijnlijk verloren gaat zegt natuurmonumenten, daarnaast is er behoorlijk wat verzet. Ja, dat kan ook nog wel eens uh, uh, lastig worden. Ja, aan de andere kant, uh, er, uh, er wordt natuurlijk hier uh, heel veel geld verdiend uh, in deze regio, waar de mensen ook van profiteren. Uh, wij zijn ervan overtuigd dat het goed ingepast kan worden, dus dat je niet nodeloos uh, natuur hoeft te vernietigen. U denkt dat er een mogelijkheid is om en de natuur te sparen en de tunnel aan te leggen? Ja, het vergt natuurlijk inspanning. Nou, de minister heeft gezegd, ik leg alle belangen als er op voorhand goed over gediscussieerd is. Ik denk dat dat proces goed loopt. En dan neem ik een beslissing over een voorkeursvariant. Uh, en over de uh, daadwerkelijke aanleg. Uh, als er ook uh, financiering voor is, nou, dat moet ook nog geregeld worden. Hoe groot acht u de kans dat de Blankenburg ten hoort? Uh, op dit moment acht ik uh, de kans dat het de blanke wordt uh, toch wel op 100%. Ja. Uh, en ik denk, als we daar goed over praten met natuurmonumenten... dat hij ook de redelijkheid inziet van het brede maatschappelijke belang. En in de Tweede Kamer is er vandaag een hoorzitting over de tunnel. Eind dit jaar neemt minister Schultz van Verkeer dan een beslissing over welke tunnel het gaat worden. In de Bondsdag wordt vandaag gestemd over het Europees Noodfonds. Een belangrijke stemming voor de Duitse Bondskanselier Merkel. Op dit moment worden de verklaringen afgelegd. We schakelen zo eventjes met Berlijn. Eerst naar Kees Kwaks. Het wordt nog niet echt veel minder, hè, Kees, op de weg. Nu toch eindelijk wel. Het, Ach, heeft, gelukkig. het heeft wat langer geduurd. De top lag bij 2,25. Nou, we zitten inmiddels op een kleine 130 kilometer. Dus er zit wel een dalende lijn in. Uh, in Maastricht. Een opmerkelijk feit. Het verkeer staat stil door een ongeluk op de Noorderbrug richting de A2... Daarom het verzoek van de politie al daar om aan automobilisten... vooral het advies te geven om te rijden via de Kennedybrug. Dat is dan over de N278. Wat valt er verder op? De A2 eindhoven Maastricht. Bij Urmond, drie kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkem, een ongeluk met een vrachtauto. In de file tussen Andelst en Dodewaard, vijf kilometer. Dan de A15 van Gorkem naar Rotterdam. Daar waren vanochtend problemen bij de Noordtunnel. Die zijn inmiddels verholpen. Er we staat nog wel file vanaf Hardingsveld-Griesendam tot aan Alblastendam, 11 kilometer. En tenslotte op de A20 vanaf Hoek van Holland naar Gouda. Bij Moordrecht 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. mark weer Visser geniet vanochtend van het mooie weer. We wilde net al gaan liggen op de camping, maar we hebben hem toch nog even doorgestuurd. mark Robin. Ja, ja, er moet toch nog wel weer, ja, er moet dan toch gewerkt worden. Ja. Althans door sommigen, hè. <laughs> Weet u hoe die, hoe die in elkaar zit? Ja. Ja? Dat weet ik, ja. het dus een beetje, is een beetje trekken eraan en dan... Uh... Een beetje schroeven loshalen. is dus Eigenlijk ook wel weer een treurig moment. Hè? Ja. Dat het weer afgelopen is. weer aan. Ja. Dus uh, februari beginnen we weer. Oh, dat is ook alweer Deze, snel. Uh, ja, ja dit, uh, Marcel, dit is het einde van, uh, van uh, Strandtent de Republiek. Dat is de vlond. Ik spreek even met mevrouw Groenendal, de eigenaresse, die staat erbij. Die staat erbij en die kijkt goedemorgen, ernaar. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. U hebt uw personeel maar aan het werk gezet. De vlonders uh, worden allemaal op stapels gelegd. Klopt. Het is uh, de laatste twee dagen, denk ik, en dan zijn we weg. Voordat het weekend mooi weer ja. wordt, zeg maar. kunnen we zelf een dagje naar het strand. Ja, dat is dan wel weer fijn <laughs> voor u natuurlijk. Maar dat is dan wel heel raar, want hiernaast, uw buurman, die is gewoon nog uh, in bedrijf. Zandvoort, andere gemeenten. Dus, zit, we, we, we zitten hier uh, op de gemeentegrens. Op, het, waar, op het, uh, het punt waar de schutting eindigt, is meteen de, de, de scheidslijn tussen Zandvoort en Bloemendaal. En, en Zandvoort mag een maand la, later overblijven. En u moet nou dicht. Uh, nou, sterker nog, op, we zijn ben al ben... hartstikke dicht. We zijn al bijna helemaal weg. Ja. Dat is dan wel naar voor u, want ik neem aan dat u deze week nog wel graag eventjes erbij zou willen hebben. Het uh, zou wel uh, heel uh, fijn cadeau zijn Deze oude wijvenzomer. Ja, die oude wijvenzomer. Nee, het was uh, heel fijn geweest, maar het is niet anders. We kunnen uh, met z'n allen heel erg zuur gaan doen uh, en verdrietig ja. over. Maar dat hoort ook wel weer een beetje bij het vak natuurlijk. Ja. Vertelt u eens even, we hebben gehoord van de strandtenthouders, hè, van u en uw collega's dat het geen goede zomer was. Dat hebben we natuurlijk zelf ook aan de lijve ondervonden. Maar hoe is het nou voor u geweest het seizoen, als u het nou eens een rapportcijfer mag geven, um... of een rapport. Laten we eens een rapport. Dan doen we sfeer en gezelligheid, nee, financiën en. zwaar onvoldoende, sfeer en gezelligheid. Okay. Uh, dat is mede gewoon doordat het gewoon voor iedereen veel leuker is als het mooi weer is. Want iedereen is veel blijer en vrolijker. De mensen die hier werken, hebben een veel leukere banen als het mooi weer is. En drukt aan de bar. Dan dat er drie cappuccino gemaakt moet worden s ochtends. Dus weer en gezelligheid, uh, onvoldoende. Mag, moet ik onvoldoende of zijn? Nou, u, u, u, u, bent, u bent juf, okay. u zegt het maar. Oké, okay. onvoldoende. Onvoldoende. En dan dan uh, de financieer weer. Oh, de weer? Oh, de nou, eerst het weer. Het, ja, ja. Eerst het weer. Uh, weer was eigenlijk ook onvoldoende. Ja, nou, het begon ja, he. natuurlijk Heeft in april. Ja, um, in april dacht we echt van... oh mijn god, kijk eens wat een fantastisch seizoen dit gaat worden. Dat was helaas alweer snel uh, afgelopen. Uh, dus het weer eigenlijk ook, ook een onvoldoende. Ook onvoldoende. Ja. Maar, dan nu de hamvraag. Financiën. Ja. Hoe bent u eruit ja, gekomen? Dat, dat dan eigenlijk uh, heel verrassend, toch wel weer uh, voldoende. Hoe kan dat nou? Um, doordat wij eigenlijk uh, door de jaren heen ons ja, weer... Onafhankelijk eigenlijk is een beetje eng woord. Maar het is toch wel eigenlijk een beetje zo. Uh, we je hebben, kunt hier binnen zitten bedoel. Ja, u. we hebben gewoon hè? een de, mooi paviljoen met een uh, à la carte menu. Waar we gewoon echt, uh, uh, ja, waar, waar elke avond gewoon het restaurant vol gezeten heeft. Dus dat dan toch wel voldoende, toch wel? Dus dat uh, voldoende. Ja. En de bedrijfsevenement, dat loopt natuurlijk altijd door. Ja. Ja. Maar, uh, even over zo'n strandtent, hè? want uh, sommige mensen denken van waarom blijf je niet nog even staan. Maar dat, moet dat, je, dat, dat duurt dagen. Hoe lang ben je nou bezig om dit af te breken? Nou, we zijn, uh, we zijn maandag begonnen. En morgen wordt het staal, of nee, woensdag wordt het staal opgehaald. Dus nou ja, laten we zeggen, anderhalve week. Er is echt alles Het alles. staal wordt opgehaald. Het staal, ja, maar het is een, een stalen constructie. Het is gewoon een stalen strandtent. We hebben een uh, serieus stalen strandtent. <laughs> een ja. Serious business, dames nou, en heren. Nou, er, zijn, de, er zijn een heleboel strandpavillons die zijn dus gewoon gemaakt van containers. Ja. Uh, nu zou, dacht ik opeens van, oeh, hadden we dat ook maar. Want dat is gewoon een kwestie van optillen. Dan kan je echt tot, we nee, mogen tot 1 oktober open blijven. Dus dan zou je gewoon tot de 28, 29ste open kunnen blijven. Je laat vrachtwagen, shovel komen en je tilt de containers erop. En maar wij moeten helaas uh, elke puzzelstukje stukje weer. Uh, op bergen. Het laatste nieuws uit Bloemendaal. Hier hoef je dus niet te wezen op het strand voor een ijsje en een drankje. Nou, we zitten er aan te denken om een soort van pop-up uh, republiek te beginnen van het weekend. Dat we gewoon gezellig... Zet een kraam ijs. neer. Ja, of jij. Want ik weet niet of jij uh, geld wil verdienen. Maar maar ik zou zo zeggen, zet een kraam. Inderdaad, waarom, waarom niet? <laughs> nee, ja, nog een oude je, ijskar ja, in de schuur staan. Ja, we hebben nog een paar. We kunnen de pizza over. Kijk, die staat daar nog. De pizza ja, over dus staat die er ook nog. Ik heb een beetje te twijfelen of we niet gewoon die pizza... De vergunning is nog geldig. Ja, we mogen tot 1 oktober open. Ja. Dan kunt u nog even die plassen voorraden wegjassen. Plassen bij de buren. Ja, dat zijn weer leuke ideeën die hier spontaan op het strand ontstaan. Een beetje guerrilla ja, actie. Een beetje zonde. Het ja, wordt lekker, hè, dit weekend. Hè. En anders gaan we gewoon zelf lekker liggen. Erg. Lekker liggen, goed insmeren. Het is weten waar, maar we gaan. Nou, hier, daarvoor, op het strand. Er ja. is, is nu nog plek. Gaan we bij de buren kijken. Uh, ik wens u het ondanks alles een goede oude wijvenzomer. Ja, dankjewel. En mezelf en ons allemaal. En volgend jaar beter. Groeten uit Bloemendaal. Beter boeken, Mark Robin, of niet? <laughs> Wat zeg je, Mark? Beter boeken om even te blijven werken bij de IJskar? Ja, ik wil Ik kan heel goed pizza's bakken. Maar alleen in de open lucht heb ik weinig ervaring mee. Maar dat is dan ook weer nieuw. Misschien wel leuk. Goed. Blijf je nu nog hangen? Tuurlijk, ik ga zo even op zo'n bedje. Goed. Mark Robin Visser had een prachtige ochtend buiten. Ik ga denk ik ook zo. Richting Bloemendaal. Uh, negen minuten voor half tien is het. Eerst nog even naar Den Haag. Een zware dag voor Edith Schippers, de minister van Volksgezondheid. Dat is althans de verwachting. Want de hele dag komt ze op verschillende onderwerpen een kritische Tweede Kamer tegen. Weet politiek verslaggever Marcel Bril in Den Haag. Marcel, wat, wat staat er allemaal te wachten? Nou, vooral een uh, bijtgrage oppositie. Maar ze zal ook op onderdelen een hele kritische PVV op haar weg vinden. En waarom dan? Waarop vooral dan die kritische PVV? Nou, dat gaat vooral over de Mexicaanse griep, de evaluatie daarvan. Dat is een van die onderwerpen van die uh, drie ballen... die eigenlijk in de lucht hangen uh, vandaag. Uh, want uh, uh, er is berekend dat uh, 144 miljoen uh, euro is uitgegeven aan vaccins. En die zijn uitgegeven uh, zonder dat die vaccins uiteindelijk gebruikt zijn. Uh, de PvdA en de PVV vinden dat weggegooid geld. Maar ja, andere partijen zullen weer zeggen... dat is wel wel uh, erg met kennis achteraf geredeneerd. Dat is dus een van die punten uh, waar uh, de minister antwoord op moet gaan geven. Hoe dat toch heeft uh, kunnen gebeuren. Uh, maar dan staan er ook nog andere onderwerpen op de agenda. En daar zie je vooral die uh, oppositie bij het graag zijn. Uh, de besparingen op de geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld. Uh, die komen ook weer aan de orde. Er is voor de zomer uh, veel over gesproken. De coalitie, inclusief de PVV, die steunt dat tot nu toe. Maar voor de oppositie zijn die maatregelen niet goed te keuren. En tot slot wat er vandaag allemaal uh, boven het hoofd van de minister hangt. De maatregelen om mensen die hun uh, zorgverzekering niet betalen, de zogenoemde wanbetalers, uh, om die aan te pakken, dat staat ook op de agenda. We wisten al dat dat geen succes uh, was. Er zijn de laatste jaren uh, meer mensen gaan betalen, uh, niet gaan betalen die verzekering, dan minder. En dat was wel de bedoeling. Nou, vooral de SP werd gisteren erg boos dat de minister in een debat dinsdag niet wist dat er al een rapport op haar uh, ministerie lag. Dus zegt die partij de de Kamer is niet goed geïnformeerd en we willen daar zo snel mogelijk met de minister over praten. Nou, het lijkt erop dat een groot deel van de Kamer, inclusief de PVV, dat laatste ook wil. Dus met de Kamer en de minister praten. Nou, minister Schippers heeft inmiddels toegegeven dat ze niet wist dat dat rapport er al was. Uh, dus uh, dat had wel gemoeten, zegt ze, en daar gaat ze maatregelen voor nemen. En zojuist heb ik begrepen dat er vanmorgen nog een brief met uitleg naar de Kamer gaat. Plus dat rapport over die wanbetalers. En dan zullen we moeten zien hoe dat afloopt. Nou, dat zijn inderdaad aardig wat onderwerpen, Marcel. Ja. Maar ik word toch iets gemeenschappelijks. Het gaat allemaal over geld. Inderdaad. Eh, ondanks al die verschillen is toch inderdaad die overeenkomst... dat ze allemaal gaan over de vraag... geven we het geld in de zorg wel goed uit? En ja, dat is toch wel de essentiële vraag... Eh, waar eindeloos ook over eh, gesoebat wordt. De oppositie doet er elke keer alles aan om te zeggen... coalitie, jullie maken de verkeerde keuzes. En de minister die antwoordt dan stevig was... ja, maar ja, als we niks doen, dan wordt de zorg onbetaalbaar. Nou, dat geeft spanning, dat geeft Irritatie. Dat zul je dus vandaag ook weer zien. Want het gaat over geld, maar eigenlijk gaat het over zieke mensen. En of om het voorkomen daarvan. En dat is op en top gevoelig. Dus uh, ja, dat verklaart ook wel de emoties die we zo vaak zien. Ja, voor de oppositie is het natuurlijk makkelijk om uh, op te komen voor de zieke en die gehandicapten. Maar voor de CDA, uh, VVD en de PVV is het toch altijd op eieren lopen. Hoe leg je uit waarom je wat doet? En ook dat zal dus vandaag weer in uh, hoeveelheid uh, toenemen, die uh, vragen. Ja, want minister, hoorden we gisteren al in een ander kader zeggen... dat iedereen moet inleveren, dus ook in de zorg. En daar houdt ze wel de steun van de coalitie en gedoogpartijen voor? Ja, tot nu toe wel. Ze kan uh, rekenen op steun van haar politieke vrienden... als het gaat om die afspraken die gemaakt zijn... om die zorgkosten uh, in de hand te houden. Dus ja, wat dat betreft verwacht ik niet... dat uh, er uh, grote problemen ontstaan voor de uh, minister op dit punt. Maar ja, het is en blijft uh, boeiend om te kijken uh, hoe de PVV. VV zich opstelt, want tot nu toe staan ze altijd voor hun handtekeningen... die ze gezet hebben onder die bezuinigingsmaatregelen. Ook al vinden ze dat heel zwaar. Maar ik zei het net al, bij die evaluatie van die Mexicaanse griep... zie je meteen dat ze heel kritisch zijn, want daarvoor hebben ze niet getekend... voor die aanschaf van die uh, vaccins een paar jaar geleden. Maar ja, verder houden ze zich tot nu toe keurig aan de afspraken. Dus veel stevige vragen en kritische beschouwingen... en uitgesproken opvattingen ook vandaag weer. Vandaag weer. Maar bij voorbaat uh, is er nog niet echt een onovergave... Overkomelijk probleem uh, voor Edith Schippers. De minister moet een beetje spitsroede lopen vandaag in de Tweede Kamer. Marcel Brul gaat dat, dat volgen. We gaan gauw door naar de Bondsdag in Berlijn. Want ook daar wordt gepraat over geld. Nou ja, over geleend geld. Er is zojuist een belangrijke parlementszitting begonnen. Er wordt gestemd over uitbreiding van het Europese noodfonds. Een heet hangijzer in Duitsland. Als eerste nam de fractievoorzitter van de regeringspartij CDU-CSU, Volker Gouder, het woord. Liebe collega'n, lieve collega'n. Heute vellen wir eine wichtige Entscheidung im Deutschen Bundestag. Eine wichtige Entscheidung für die Zukunft unseres Landes und für die Zukunft Europas. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn volgt de stemming. Of Wouter, is er toch nog eerst gelegenheid tot nog iets meer debat? Nou, een echt debat is het niet waarin in de zin dat je elkaar kunt onderbreken of zo. Maar het zijn wel degelijk vrij lange bijdragen van, van 20 minuten. Bijvoorbeeld Volker Koude, die je net hoorde. Nu is de eh, SPD-woordvoerder, Peer Steinbrück aan het woord. Ook die krijgt 20 minuten. Eigenlijk om de standpunten van zijn fractie nog een keertje toe te lichten. Maar het gaat er wel degelijk nog hard aan toe. Eh, ze, ze maken elkaar uit voor... Uh, voor, voor halve bedriegers die belastinggeld gebruiken... om advertenties in de krant te zetten... Uh, om hun standpunt nog een keertje toe te lichten. Je merkt aan alles dat het een hele belangrijke beslissing is. Bijvoorbeeld ook aan Volker Koude, waar je net een stukje van liet horen... die ook nog een keertje heeft benadrukt... dat het heel goed is dat nu geregeld is sinds kort... hoeveel medezeggenschap de Bondsdag heeft... ook bij de volgende tranches, bij de volgende hoeveelheden geld... die wordt uitgekeerd aan die landen. Dat zei hij natuurlijk tegen de plenaire vergadering van de Bondsdag, maar in feite zei hij dat eerder tegen zijn eigen fractie... juist om te zorgen dat de mensen vooral uit de regeringsfracties nog een keertje meedoen... en ook in de openbaarheid een, een goede reden hebben om hiervoor te stemmen. Ja, we hebben jou eerder al gesproken, Wouter. En het is misschien wel belangrijk om dat nog even te herhalen voor luisteraars. Het gaat niet zozeer om een meerderheid, want die krijgt Merkel waarschijnlijk wel... maar om haar eigen meerderheid, hè? Ja precies, want we weten ook nu van Peer Steinbrück van de SPD... dat de SPD daarvoor zal zijn, ook van de Groenen weten we al dat ze ervoor zullen stemmen. Dus het gaat er vreemd genoeg vooral om dat de eigen partij van de regering... de CDU-CSU van Merkel en haar liberale coalitiepartner, de FDP, dat die voorstemmen... Um, na al deze uh, mededelingen en al deze bijdragen aan de discussie wordt er om 11 uur ongeveer gestemd. Dan heb je heel snel een uitslag, maar dan zal het nog wel een tijdje duren, misschien wel een uur, voordat we precies op de persoon afweten wie ervoor en wie er tegen heeft gestemd. Dat is eigenlijk de enige echt belangrijke vraag. Het voorstel komt er door. Griekenland en de andere landen krijgen meer geld, althans in de vorm van garanties in dat noodfonds. Maar het gaat er vooral om: heeft Merkel nog genoeg steun in haar eigen coalitie? Goed. Wouter Meijer, houd het voor ons in de gaten in meer over op Radio 1 in de loop van de dag. Ja, kunnen we nog aan toevoegen dat de Griekse premier Papandreou morgen nog een bezoek gaat brengen. Hij was eerder al in Duitsland aan Frankrijk, aan president Sarkozy. Dat aan het einde van dit NOS Radio 1 is, Tenslotte bijna half tien. Morgenochtend zes uur zijn Lara en ik er weer. Nu is de beurt aan Sven Kokkoman. Sven, dag maar Wat heb je? Nou, twee rapporten over uh, Tristan van der Vee en uh, de uh, schietpartij in Alphen... van de onderzoeksraad, daar hadden jullie het vanochtend ook al over... en van de inspectie voor de gezondheidszorg. We zijn er straks live bij in samenwerking met uh, jullie van de NOS... en het is maar helemaal de vraag of we meer blauw op straat krijgen... zoals het kabinet heeft beloofd, want het is weer zover. Door de bezuiniging op het politieonderwijs... komen er minder agenten van de opleiding dan is aangekondigd... en daar maakt de politievakbond ACP zich grote zorgen over. Dat en meer zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws. Hier is Doralt Meegis. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij Egon Nederland verdwijnen ongeveer 300 arbeidsplaatsen. Zo'n 5% van het personeelsbestand. Egon wil de organisatie kleiner en slagvaardiger maken... om beter in te kunnen spelen op de razendsnelle veranderingen in de wereld, zeggen ze. De plannen gaan gepaard met gedwongen ontslagen... maar hoeveel dat er worden is nog niet duidelijk. Veel VWO-afdelingen van particuliere scholen voldoen niet aan de eisen van de onderwijsinspectie. De helft van deze opleidingen staat onder intensief toezicht. Zo bevestigt de inspectie naar aanleiding van een verhaal in Trouw. Het gaat om privéscholen als Luzak en Instituut Blankenstein. De schijn wordt daar soms gewekt dat ze betere cijfers geven. En we hoorden het Wouter Meijer net ook al zeggen. De Bondsdag stemt vanochtend over verhoging van de Duitse bijdrage aan het noodfonds. Het noodfonds dat ook meer bevoegdheden moet krijgen. Dat is bedoeld om Europese landen die te maken hebben met hoge schulden zo nodig te hulp te kunnen schieten en te voorkomen dat de crisis in de eurozone uit de hand loopt. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Files van lengte staan nog op de A9... algemeen richting Amstelveen voor knooppunt Raasdorp, 10 kilometer. Op de ring van Amsterdam richting Nieuwemeer... een ongeluk bij knooppunt Amstel. Files vanaf Zeeburg, ruim 5 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum... tussen knooppunt Valburg en Dodenwaard 5 kilometer. Alle rijstroken zijn daar weer vrij na een ongeluk... En dat is ook de situatie op de A15 van Gorkem naar Rotterdam. Bij Sliedrecht-Oost nog 4 kilometer. Ook daar is alles weer open. slotte de A20 vanaf Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Minder nieuwe agenten door bezuinigingen op de politie. Inspectie voor de Gezondheidszorg maakt straks het onderzoek bekend... naar de hulpverlening in de zaak Tristan van der Vee... en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Komt met het uh, rapport over de wapenvergunningen in Nederland. Macht in Amerika onder druk door uh, de inkrimping van het leger... en het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is twee minuten over half tien. Dit is Caro Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Rijswijk... Drie minuten heb je tegenwoordig nog om een moderne woning levend te verlaten. Maar hoe flik je dat? En beter nog, hoe voorkom je dat het nodig is? Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgenerland.kro.nl We beginnen met de macht van de Verenigde Staten, want er wordt daar fors bezuinigd op het leger. De komende tien jaar 800 miljard dollar, en dat heeft niet alleen vergaande gevolgen voor de Verenigde Staten zelf, maar ook voor de rest van de wereld. Stelt erop de Wijk hoogleraar internationale betrekkingen aan de koninklijke Nederlandse Defensieacademie en natuurlijk ook verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Meneer van de Wijk, goedemorgen. Ja, bij de Defensieacademie werken we al een jaar of tien niet meer, dus dat klopt niet helemaal. Oh, neem me niet kwalijk. Ja, dat, ja. <laughs> het laatste klopt ja. wel, dat weet ik zeker. Dat klopt wel, ja. 800 ja. miljard dollar is ongelooflijk veel geld. Waar gaan ze precies ja. op bezuinigen? Dat weten ze nog niet. Uh, het was eerst 400 miljard uh, en nu wordt het 800 miljard over een periode van tien uh, van jaar overigens. Het, uh, het defensiebudget op dit ogenblik is uh, nou iets meer dan 600 miljard en daarbij komt nog een keer 150 miljard aan... Uh, Allerlei uh, operaties in Afghanistan en Irak. Dus gaat ongeveer 10% vanaf, maar niemand weet precies waar dat op dit ogenblik uh, vanaf gaat. Nee. Uh, maar goed, als je. Uh, uh, je Daar wordt op gestudeerd op dit ogenblik, want die, die 800 miljard uh, die is ook tamelijk nieuw. Ja, maar goed, uh, uh, gaan er vliegdekschepen weg? Gaan, uh, schrappen ze het JSF-project? Nee, nou dat zal waarschijnlijk allemaal niet gaan gebeuren. Zeker de vliegdek, uh, vliegdekschepen gaan niet weg. Want die heb je ontzettend hard nodig voor je operaties, Bijvoorbeeld uh, in de Pacific, uh, waar de Verenigde Staten uh, echt een balans moeten bezitten, houden met China. Uh, de grote angst is eigenlijk dat door het signaal wat hiervan uitgaat, en dan gaat het helemaal nog niet zozeer om uh, de precieze maatregelen die worden genomen, maar het signaal wat hiervan uitgaat, is dat Amerika zwakker wordt. En dat is natuurlijk ook zo. Ja. En dat zal betekenen dat landen als China, maar ook staat als Noord-Korea en Iran... die zullen veel meer ja, manoeuvreruimte krijgen in de internationale betrekking. En dat gaat over de kosten van Amerika en de rest van het Westen. Ja, en dat in een wereld waarin de Russen weer bezig zijn... om hun uh, uh, strijdkrachten uh, ja. verder op te poetsen, zal ik maar zeggen. De Chinezen die werken ook. Ja. Nou, het Chinese volksleger was altijd al tamelijk uh, omvangrijk ja. zal ik maar zeggen. Dus wat betekent dat voor het machtsevenwicht in de wereld? Nou, dat verschuift uh, verder naar het Oosten. We hebben natuurlijk nu al uh, die financiële crisis gehad... Uh, waardoor dat uh, versneld werd... ...en door dit soort maatregelen, door, het, door de allerlei bezuinigingen op defensie... ...gaat het natuurlijk in moordentempo door. En dat geldt niet alleen voor uh, Amerika, die defensiebezuinigingen... ...maar ook ja, voor een land als Nederland. Hier wordt natuurlijk ook enorm de pijl gezet in, uh, in defensie. En eigenlijk geldt dat voor alle Europese landen. Ja. Uh, en dat, dat heeft enorme consequenties. Dat betekent dus dat de wereld minder westers wordt, om het zo te zeggen. En dat uh, landen als China, India Rusland... ...dat die steeds machtiger worden. En dat betekent dat wij onze belangen als Westen steeds minder kunnen beschermen, verdedigen, eh, wereldwijd. Ja, nou heeft het Pentagon de banen van 50 generaals en admiraals geschrapt. Er verdwijnt een heel leger onderdeel. Welk eigenlijk? Dat weten we nog niet. Dat weten we nog niet. Dat eh, woord... nee, ik, heb, ik heb het toevallig gisteren uh, bij de NAVO gesproken met Amerikaanse collega's. En die zeggen, we weten het nog niet. Het is, het is namelijk vers en er, worden, er zijn allerlei wilde plannen ook om eenheden in elkaar te schuiven, wat ook in Nederland is gebeurd. Om landmacht eenheden in elkaar te schuiven, om marine eenheden in elkaar te schuiven. Maar wat dat, wat dat precies gaat betekenen, dat weet nog niet, want dat, daarvoor is het gewoon divers. Ja, goed. Dus de Amerikaanse chef Staf, dat is Mike Muller, de hoogste Amerikaanse militair dus, die heeft gezegd dat als deze bezuinigingen doorgaan, dat ze de Verenigde Staten ten gronde zullen richten. Dat lijkt me een beetje een beetje grote, grote term. Maar Amerika zal niet zo snel te grond gaan. Als Amerika te gronden gaat, wat best kan, dan komt het door de financiële crisis, dan komt het niet door de bezuiniging of op, op defensie. Ja. Uh, nee, maar Mullen heeft eigenlijk al aangegeven wat het probleem is toen ik onlangs in China was. Toen heeft hij gezegd van kijk, die Chinezen die groeien ongelooflijk hard door, economisch dus ook militair. En dat betekent gewoon dat onze positie ongelooflijk zwak begint te worden in, uh, in dat deel van de wereld. En dat is niet goed. En dat betekent, dit, dat betekent dus wel uh, dat Amerika te gronden kan worden gericht. Namelijk dat ze in een positie uh, komen waarin ze bijvoorbeeld de handelsbelangen niet meer goed kunnen verdedigen. of hun, hun bondgenoten niet meer kunnen steunen. Ja, dan heb je natuurlijk wel echt een goed Ja, goed. Dus dat zijn buitengewoon uh, uh, ingrijpende maatregelen. die daar natuurlijk ook vanwege de economische omstandigheden in de Verenigde oh ja, Staten worden genomen. In de 2000 weten we dat Amerika het Westen minder uh, sterk wordt. Uh, dat had eerst niets uh, te maken met, uh, uh, met de echte macht van Amerika. Uh, ja, de rest gaat gewoon sterker. China, Rusland, India, Brazilië, dat waren landen die uh, gewoon in opkomst uh, kwamen. Ja. Toen kreeg je af 2008 die financiële crisis. Nou ja, dan zie je wat er gebeurt. Dan, uh, dan wordt het gat wordt steeds kleiner tussen, uh, tussen China en, uh, en het Westen. En nu gaat het nog heel hard door met de nieuwe financiële crisis die in de stroomverstelling is geraakt. Ja. En uh, vervolgens hebben we natuurlijk een probleem nu met, uh, met Defensie. Maar ja, dat, uh, de wereld gaat er anders uitzien. als er nu wel zeker. Absoluut. Nee, Nederland is niet het enige land dat fors snijdt in de oh, Defensieorganisatie. Ja, zeker. Rob de Wijk van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Ik dank je wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Na twintig jaar is er een eind gekomen aan de aanwezigheid... van Nederlandse militairen in Bosnië. Wat deden die daar eigenlijk nog? Het antwoord komt van militair historicus Christ Klep. Wat we daar twintig jaar lang gedaan hebben in Bosnië is eigenlijk het begeleiden van de Bosniërs richting democratie. Het begon allemaal begin jaren negentig met die verschrikkelijke burgeroorlog in Bosnië. We kennen allemaal de beelden wel uit Srebrenica 1995. Nou, Srebrenica had in ieder geval één positief effect. En dat is dat het ingrijpen van de internationale gemeenschap van zwak, blauw zoals het genoemd werd, de VN-blauwhelmen, werd vervangen door groen van de NAVO. Echt met tanks en gevechtsvliegtuigen. Geen flauwekul, we laten niet met ons spotten. Wat er toen gezegd is, wij willen jullie wel vertrouwen, maar je moet dat bewijzen. Dat is een beetje vergelijkbaar als met wat in Afghanistan gebeurt nu. Nou, dat is een betrekkelijk succesvol proces geweest. We hebben echt tegen Bosnië gezegd, jullie mogen lid worden van de NAVO en van de Europese Unie. Dat gaat nu ook gebeuren. Maar ja, dat betekent natuurlijk wel dat je onze militairen er niet mag houden. Want het houden van die militairen daar is eigenlijk het zeggen van, we vertrouwen jullie nog niet helemaal. Door nu de laatste militairen terug te halen, zeggen we eigenlijk tegen de Bosniërs... We vertrouwen jullie volledig. We kunnen nu samen met jullie optrekken. Aldus, Chris Klep. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar Goedemorgen voor uw vragen van vandaag. Terug nu naar Rijswijk. Daar is Harm van Attenveld. Welke woningbrand staat nog altijd op uw netvlies gegrift? De woningbrand in de jaren 90 in de Schilderswijk in Den Haag. Waar een gezin met zes kinderen is omgekomen bij die brand. Daar kwam u als brandweerman naar binnen. Ja, we zijn er brandnemen bij geweest en uh, wat bleek daar gebeurd te zijn... Uh, men had niet van tevoren goed afgesproken als er brand is... hoe het, het echtpaar met al die kinderen naar buiten ging. Uh, de man is eerst naar buiten gegaan, de vrouw raakte in paniek... en uh, de man kon ook niet meer terug om zijn kinderen en zijn vrouw te redden. En dan is de doodsoorzaak vergiftiging door rook. Ja, men komt bijna altijd om door de rook en dat was ook hier het geval. René Hagen was 28 jaar operationeel brandweerman... nu lector brandpreventie aan de Brandweeracademie... van het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid. Hij werkte mee in die hoedanigheid aan het onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede... de Cafébrand in Volendam, de brand op het cellencomplex op Schiphol-Oost. En Dat zijn in het oog springende branden die groot het nieuws halen. Maar hoeveel mensen vallen er jaarlijks bij woningbranden? Ja, We hebben 7000 woningbranden ieder jaar en er vallen gemiddeld bijna 50 doden bij. Vandaag wordt daar extra de nadruk op gelegd. Ik uh, zie een grote 4 meter hoge ijzeren deur. Die knalt achter ons dicht. Dit is een testlocatie in Rijswijk van TNO. En hier aan de zijkant van die hal, daar zie ik een voorbeeld van een kamertje. Twee rode stoelen. Een ja, synthetisch tapijtje. Spaanplaten meubelen. En daarachter een prullenbak. En die gaat straks in de hens. En dan heb je. Nog maar drie minuten begrijp ik de hele ochtend al in het nieuws om de woning veilig te verlaten. Tegen 17 minuten 25 jaar geleden. Hoe kan dat? Ja, er zijn twee belangrijke oorzaken voor. De belangrijkste is de inventaris van de woningen: bankstellen, matrassen. Het is veel meer dan het vroeger was. Maar het is allemaal tegenwoordig van kunststofschuimen, polyurethaanschuim. Het is oliehoudend en dat, dat is zeer brandbaar. En die brandontwikkeling gaat gewoon heel erg snel, komt heel giftig er ook vanaf. En de tweede belangrijke oorzaak is de isolatie van woningen, de ventilatie van woningen, beter geïsoleerd. Maar de brand komt daardoor ook niet uit de woning, blijft in die woning en is veel vertikkender. Wij denken met z'n allen, ons leven wordt steeds veiliger, maar het tegenovergestelde is dus het geval. Ja, maar als je maar weet wat de risico's zijn en als je daar goed mee omgaat en je eigen verantwoordelijkheid neemt, dan blijft het wel steeds veiliger in de woning. De gemiddelde aanrijdtijd van de brandweer is? Ja, die is gemiddeld acht minuten. Uh, en dan... Tom, je bent reddeloos verloren als er een brand is in je woning en je bent niet zelf redzaam. Ja, reken niet op, uh, op het redden door de brandweer. Natuurlijk komt de brandweer, die is snel, die zal ook proberen te redden. Maar uh, die drie minuten is gemiddelde overlevingstijd en zo snel is de brandweer nooit. Tegenwoordig redt de brandweer veel minder mensen dus dan vroeger. Ja, vroeger kon je echt nog voordat dat het onoverleefbaar werd, kon je er als brandweer bij zijn, kon je mensen redden. Maar dat gaat tegenwoordig zo snel, dat haal je als brandweer niet meer in die tijd. En er wordt ook fix bezuinigd tot de brandweer, dus veel sneller worden ze ook niet. Nee, maar dat, dat heeft daar niets mee te maken. Ik bedoel, drie minuten overlevingstijd, die brand moet eerst ontdekt worden, die moet gemeld worden. Dat redt die brandweer dus nooit, ook niet met heel veel geld en heel veel mensen. Wat kun je doen als je in zo'n moderne woning woont, zoals zoveel eh, Nederlanders... om eh, ja, binnen die drie minuten, het is natuurlijk helemaal niks, eh, ja, je woning te verlaten? Ja, nou, drie belangrijke stappen. De eerste is, eh, zorg dat je geen brand krijgt. Dus hou je, je apparatuur schoon. Eh, zorg dat je geen verlengsnoetjes te veel op elkaar koppelt. Wees voorzichtig met kaarsjes, enzovoorts. Tweede is, heel belangrijk, zorg voor voldoende rookmelders. Want die waarschuwen dat, dat er brand is... Dat duurt ongeveer 1 tot 1,5 minuut. Dan heb je dus 1,5 tot 2 minuten om die woning uit te komen. En spreek met elkaar af uh, hoe je eruit komt. Wie neemt de kinderen mee? Uh, heb ik de sleutel van de voordeur als die afgesloten is? Als ik niet meer langs de voordeur kan, hoe kan ik dan weg? En dan moet je echt van tevoren bespreken en over nadenken. Dan moet je s'avonds een keer goed voor gaan zitten. Om dat uh, ja, met je vrouw of met je man te bespreken. Hoe doen we dat als we in zo'n panieksituatie terechtkomen? Ja, met het hele gezin en daar uh, van tijd tot tijd ook echt over hebben. En oefenen. Ja, oefenen, nou goed kijken wat je doet. Ik bedoel, als je in noodgeval van balkon af wil springen, dat hoef je niet te oefenen. Maar weet wel, als je er bijvoorbeeld via de voordeur niet meer uit kan, wat dan je volgende vluchtweg is. Hoe heeft u het zelf thuis geregeld? Nou, ik heb zoveel incidenten meegemaakt, dat ik daar eh, wel heel secuur op ben. Duidelijke boodschap vanochtend hier eh, vanuit de TNO in Rijswijk van René Hagen. Brandpreventie, deskundige. Zei Harm van Attenveld. Straks minder nieuwe agenten door de bezuinigingen op de politie. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1968. Hallo uh, meneer De Uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland. Ja, naar Fabeltjesland. Deze dag in 1968 is de eerste uitzending van de Fabeltjeskrant op de Nederlandse televisie. Meneer de Uil leest dagelijks de kinderen voor over de gebeurtenissen in het grote dierenbos in Fabeltjesland. 2005 werd het programma verkozen tot beste kinderprogramma aller tijden. Kokkie Andrioli is de regisseur van het eerste uur. En nee, dan voor uit de vader. Ja, ja, uit de fabeltjeskant. Want daarin staat precies van meld hoe het met de dieren is gesteld. Echt waar? Echt waar? Echt waar, meneer de oud? De bedoeling was dat we de, uh, uh, de fabels van Fontaine een stuk of dertien zouden gaan verfilmen op onze manier. En de eerste was daaruit de Raaf en de Vos. Dat de Raaf een stukje kaas liet vallen en dan neemt de Vos dat mee. En nou, dat, dat was dan het verhaal van Fontaine. Zoef de Haas, lieve kijkbuiskinderen, kan het maar niet laten. Hij wil nu eenmaal het snelste dier zijn uit het ganse dierenbos. En daardoor, ja de Fabeltjeskrant weet dat alweer, heeft hij... Die... Nou ja, kijk zelf maar. Toe zie je wel. Daar staat het voertuig van Stoffel en daar staan voor de deur zo'n rolschaatsen, Soef Soef, die die toch niet meer gebruikt, nee, hij gebruikt ze niet meer, daarom kan ik ze net zo goed meenemen van, hè, He? lenen, nee, niet stelen, lenen, ik doe het. Poppen met de hand gemaakt. En uh, die werden dan door een uh, popspeler uh, bediend. Er werd eerst een geluidsopname gemaakt. En dan kwam de band naar de studio toe. En dat, uh, daar werden de poppen op gebekt, zal ik maar zeggen. Dus dat, dat het synchroon ging met, uh, met de band van de stemmen. En, uh, nou ja, en dan gingen we dat filmen en opnemen. Dat was in het begin natuurlijk heel primitief. We hadden maar één popspeelster. Want zijn precies als mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken, dat komt allemaal in de krant. Van fabeltjesstand, van fabeltjesstand. Ja, het was waanzinnig populair, omdat het ook onder de ouderen gewoon ontzettend aansloeg. Want de schrijver die uh, de, uh, schreef dat zo. De dingen die gebeurden in de wereld, en voornamelijk in Nederland, dat ging hij vertalen in die fabeltjeskrant. Dus oudere mensen gingen zich herkennen daarin... en konden dat ook weer uitleggen aan de jongeren... die het dat, die dat op een hele andere manier beleefden. Dat was het enorme succes. Hij, ja, bijvoorbeeld uh, het praathuis is helemaal geënt op een, uh, een, een, gewoon een Amsterdams café... waar iedereen inderdaad uh, zijn praatje en alles uh, vertelt. En dat, dat, dat, dat heeft hij dus gewoon zo goed verwoord... Dat was het. Uh, uh, dat is eigenlijk het enorme succes geweest. Wat zeg je nou? Je schaart ze weg? Gejat? Ach, Willem, doe nou niet zo verbaasd? Dat motsoef de haas gedaan hebben? Hoezo? Die kwam toch om smeerolie en. Hé, hey, wacht eens even. Daar gaat me een lichie op. Die smeerlap. Dat is dus gekozen tot het beste kinderprogramma aller tijden. En ik zou willen zeggen, terecht. Uh, het zijn de poppen. Het is, de, het is de tekst van Leen Valkenier, het zijn de stemmen... en dat is gewoon een pakket wat helemaal in één pakt... wat ongelooflijk goed is uitgepakt. En je kon erom lachen, er zat ontzettend veel humor ook in. En zo kwam dus toch weer alles uit. En straks maar knus naar jullie warme nestjes. En, denk erom: oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker. De eerste uitzending van de Fabel is krant deze dag in 1968 Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter là.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 La ballade des gens heureux. Dat nummer kent u van Gérard Lenormand. U hoorde hem ook, maar nu opnieuw uitgebracht in samenwerking met ZAS. Het is uh, tien minuten voor tien, dames en heren. Agenten in de opleiding worden hard getroffen... door de bezuinigingen op het politieonderwijs. Uit de miljoenennota blijkt dat tot 2015... de regering 100 miljoen euro bezuinigt op het onderwijs. Gerard van der Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de politievakbond ACP. 100 miljoen alleen al in het politieonderwijs. Waar moet dat vandaan komen? Eigenlijk uit uh, twee belangrijke onderdelen van dat onderwijs. Eén, het onderwijs zelf, dus de organisatie. Ja. En het tweede onderdeel is de salarissen van politiemensen die daar in opleiding zijn. Ah, want? Ja, het kabinet vindt dat uh, de broekriem aangehaald moet worden. En uh, dat moet bij minder. En Wat verdient gaat de, de gemiddelde agent in opleiding dan? Die gemiddelde uh, agent in opleiding heeft, uh, zonder de korting, ja. op dit moment een uh, kleine 1400 euro bruto. En uh, in die opleiding, dat is wel goed om dat erbij te vermelden... Er zit een theoretisch deel ja. en een praktijkdeel. Het is ongeveer half om half. Dus ze werken voor de helft van de tijd in de korpsen... Ja. Uh, en doen daar gewoon politiewerk. Ja, dus ze, ze stellen zich uh, bloot aan de gevaren op straat, zal ik maar zeggen... en dan krijgen ze een salaris van net boven bijstandniveau. Nou ja, het is, dit bedrag is die 1400 euro, maar daar is een korting op van toepassing... want dat is nu de huidige situatie, ja. inmiddels al van 22 procent. Dus je ziet nu al dat mensen zeggen van ja, uh, het is gekort... Dat is dan terug naar duizend euro. Daarvan kan ik het eigenlijk niet doen. Duizend euro bruto? Ja. Dat is onder bijstandsniveau? Ja, maar het is een opleiding, zegt de minister. En uh, ja, dat betekent dus dat je daar uh, qua salaris uh, op die manier mee uit moet komen. Ja. Is dit nou de manier om uh, meer mensen naar de politieacademie te krijgen? Ja, wat ons betreft niet. Wij hebben toen ook gewaarschuwd... toen deze maatregelen een afspraak gemaakt moest worden. Want toen ging het over of we hebben meer politiemensen... wat de samenleving graag wil. Ja. Uh, of... We, we moeten ook iets doen aan de salariëring. Ja. Toen hebben wij de minister gewaarschuwd. Um, en wat je dus nu ziet is dat we uh, nou, nog flink wat mensen nodig hebben dit jaar nog, hè? Ja. Ik geloof iets van 12-1400. Ja. Om, um, om aan de gewenste getallen te komen. Juist. Ja. En, die en komen gaan we... niet. Gaat het kabinet, komt het kabinet zijn beloftes na voor meer agenten op straat, meer blauw op straat? Nou, als je op dit moment kijkt, dan zijn wel alle inspanningen daarop gericht. Maar uh, de vraag is inderdaad wel of ze het gaan halen. De, van de week is er ook nog een uh, brief van de minister naar de korpsen gegaan. Uh, dat ze er nu echt alles aan moeten doen. Uh, maar er staat vreselijk veel druk op. En wat wij nu zien bij onze achterban... en ik heb van de week nog met een, een flinke groep studenten gesproken in Waard. Um, en die zeggen, ja, als dit het is, dan gaan wij niet uh, blijven. Dan gaan wij stoppen, want hier kunnen wij het niet van doen. Hoeveel mensen dreigen te stoppen? Nou, op dit moment uh, is de schatting dat op totaal van uh, enkele honderden... Uh, 30, 40 mensen nu zeggen van, nou, als dit niet verandert, dan kan ik dit niet doen. Want sommigen hebben een gezin, die hebben andere verplichtingen... omdat ze huis hebben, maar die willen wel graag bij de politie werken. Ja. Um, als dat gebeurt, ja, dan gaat de minister het natuurlijk sowieso niet halen, want dan zie je dat aan de voorkant het dan moeilijk is om die mensen te krijgen. Ja. Maar als je ze dan hebt en ze zeggen... ja, maar die salariering is bijgesteld in negatieve zin, ja. dan ga ik weg. Ja, dan wordt het helemaal niks. Nee, terwijl uh, dit toch een van de harde eisen was ook, uh, laten we zeggen... voor de gedoogpartner. partner, PVV, meer veiligheid op straat. Ja. Hoe kan het nou dat we al sinds uh, midden van de jaren negentig... onder Hans Dijkstal, die was toen minister van Binnenlandse Zaken... die beloofde ook al meer agenten... en iedere keer levert dat ongelooflijk veel glazen op. Ze komen er iedere keer niet. Nou ja, of ze komen er wel en uh, niemand weet precies waar ze dan gebleven zijn. Hè? Dat, dat vraagstuk ligt ook nog wel eens op tafel. Hoe kan dat uh, nou weer? Ja, nou... Er zijn je toch zoiets... mensen die kun je traceren? Ja, precies passeren? en uh, er zijn ook de laatste periode flink wat onderzoeken gedaan. Um, ja. En er komen er binnenkort nog een paar. Ja. Waaruit blijkt dat de politie sterkte wel gestegen is. Maar ja. als je kijkt hoeveel daarvan echt op straat is gekomen. Ja. Vergeleken met wat de aanwas is. Ja. ja, dan is dat heel beperkt. En politiemensen zien wel die aanwas. Ja. Maar vragen zich wel af waar, ook zelf, waar die ja. collega's zijn. Goed, dus u zegt als deze bezuinigingen worden doorgevoerd... Dan komt de belofte van het kabinet zwaar onder druk te staan... en komt het eigenlijk gewoon niet goed. Nou, dat klopt. En dit is trouwens nog maar een eerste fase. Ja. Want uh, de plannen van het kabinet gaan verder. Ja. Uh, want die zeggen van... we willen helemaal af van die salariering... en het moet eigenlijk maar een vorm van zakgeld worden... of ja. een vorm van studiebus. Nou, dan... Uh, hebben wij al gezegd, dan uh, wordt het probleem nog vele malen groter. Aan de andere kant kun je zeggen, het zijn studenten, hè? Ik bedoel, die hoeven toch geen volledig salaris te hebben? Nou, dat punt uh, herkennen wij wel. Hè. Aan de ene kant ben je in opleiding, maar ze zijn wel op straat. Ze doen wel het uh, werk wat daarbij hoort. Ja. Ze tellen ook volledig mee in de sterkte van de korpsen. Dus zij leveren gewoon om het maar met een plat woord te zeggen, productie. Ja. Dat willen zij ook graag. Ja. Maar je moet het natuurlijk wel aantrekkelijk houden... en zorgen dat die mensen ervan kunnen leven. Goed. En dat is niet aan de orde. Nee. Dus dat is de boodschap van u. Maar goed, u bent van de vakbond, dus die wil nooit bezuinigen, toch? Nou, bezuinigingen in tijden dat het moeilijk gaat... er is uh, altijd over te praten, maar je moet verstandig bezuinigen. En de vraag is of dit verstandig is. Het antwoord daarop is nee. Wat ons betreft, nee. Nee, goed. U blijft nog even zitten. Uh, hartelijk dank voor dit moment. Tot want, uh, dames en heren, straks uh, na tienen... komt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... met dat rapport naar wapenvergunningen in Nederland. Dat is natuurlijk ook van belang voor uh, de politieorganisatie. Uh, wie hebben er allemaal wapens? En uh, hoe is het eigenlijk met de verstrekking van die vergunning? Um, gaat dat allemaal wel volgens de regels? En moeten de regels niet worden aangescherpt. En in de kielzorg daarvan komt ook de inspectie voor de gezondheidszorg... met een uh, onderzoek, uh, met een rapport, de conclusie... Precies daarvan ...naar de hulpverlening in de zaak van Tristan van der Vedas... ...de schutter in Alphen aan de Rijn... ...die daar dat bloedbad aanrichtte in dat winkelcentrum. Dat zijn de onderwerpen die u straks hoort... ...in het vervolg van deze uitzending na het nieuws van 10 uur. Gelezen zoals de hele ochtend al door Dorald Megen. Blijf bij ons hier op Radio 1. Tot zometeen.